Bij een vliegtuigcrash in Pakistan zijn minstens 17 mensen omgekomen. Een militair vliegtuig stortte neer in een woonwijk in de stad Rawalpindi... ten zuiden van de hoofdstad Islamabad. Daarbij bedoelde het toestel een gebouw dat meteen instortte. Vijf inzittende militairen en twaalf burgers op de grond kwamen om het leven. Nog eens twaalf omwonenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Premier Khan van Pakistan bestuigt zijn medelijden met de slachtoffers en hun nabestaanden.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 so fun. you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 Man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 Wat een dag, mooie dag, zomerdag, wat een dag, wat een dag, mooie dag, zomerdag, we liggen die hele, de zon op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 Wat een dag, een mooie dag Wat is het fijn met haar. Wat is het fijn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 Dus ik mag er absoluut niet klaar hebben. Nou, want deze single is tot stand gekomen met, samen met? Met Frank Van Frank Gennette heeft hij de geschreven. Ah, oké. Nou, dan moet het goed komen, toch? Ja, dat hoop ik van wel. Ja, wel. Hey, en wat zijn je toekomstplannen? Toekomstplannen? Nou, we gaan ook zeker dit jaar nog twee singles uitbrengen. Dan volgend jaar het album komt er nog aan.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 Ja, je ja, hebt ja, ja, net gelijk, ja, want het, het, het staat eigenlijk net op. Nou, Oké. Okay. Ik zou zeggen, in ieder geval, uh, alvast eet smakelijk. Dank. en uh, je ja, We kijken naar, uit, naar de nieuwe single en uh, nou ja, we hopen nog veel van je te horen. Ja, dat hoop ik ook, dank je wel. Dat komt zeker goed. Oké. Okay. Hey, groetjes daar. Dank je wel. En we spreken dankjewel. elkaar weer. Dank je wel. Oké. Okay, hoi, hoi. Dirk in Spiegel aan de Wand.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 Ik wist het wel, ben te vaak gewaarschuwd, maar alles ging te snel. Ik kan vertrouwen in jou. Wat ben ik nog geweest? Het lijkt alsof ik nu een vreemde ben: iemand die jij nog nooit hebt gekend. Ik was te goed voor jou. spiegel aan de wand. En je bent jezelf al heel lang kwijt. Nou, nee hoor. Voorlopig nog niet. Tot zeven uur ben ik bij u. En dat allemaal vanaf de toorweg hierna. En dat in Zandvoort. We gaan lekker verder. En uh, dat doen we met ja Frans Duits in hart en ziel. Ik dacht dat ik het had begrepen.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 Zij mij altijd geven is het motto van het leven. En uh, samen ja, met Busy. Gezellig, Fred. Zeker weten. En hij is van mij. Voor het eerst in mijn leven. Kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij. Ik geef nog geen twijfel wat ik met een deel begrijp.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 Busy. En hij is van mij. Geer entertainer voor jou. ZFM. De zender van Zandvoort en Omsteken. En we gaan lekker verder met. Uh, Jason Russ en lonely.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 Making words up, unlonely ain't a word, but I don't give a fuck Cause I'm fresh from the farm where critics can't about me Living is tricky as it is so that stopping me You and me, we both agree that no one needs a scrutiny All we want is peace and love and honestly you ruin me With your beautiful smile and your style continuity I'd be a fool not to take the opportunity to say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 Take it slow Someone else, if you're spending time alone, if it's just you and your phone taking pictures of yourself, baby, maybe, maybe I can help. It could be love. We could be homies. But once you get to know me, I could be your one and only I can make you unknowingly. We can take it slowly. FM 1069 de kabel. 104.5. Zie ik ook in half veertig. En wil je kijken? Dan ga je gewoon eventjes naar wwwzfm lifenl Dit was Jason Rush. En Unlonely. Unlonely, zo is het. En uh, we gaan lekker uh, ja, naar de... Uit. De Entertainment For You Dutch Top 5 En dat is uh, onze Jef Frans Bliet Binnenkort hier in de studio aanwezig Bij ZFM Zandvoort En hij hebben het over Gabber Mag ik je bedanken Voor wat jij hebt gedaan Jij was echt mijn Gabber Jij bleef altijd me Vele Vrienden lieten mij vallen. te druk. Maar het kan en ook gebeuren.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 Ik zal je van alles wat ik wil, dat ben jij Om ja, mijn hart te delen, alles wat ik wil, dat ben jij, ja, jij. Oh. Oh, oh, oh. Alles wat ik wil, dat ben jij Zou je alles geven, alles wat ik wil, dat ben jij Ah, oh. oh. oh. vroeger was ik slapeloos Roos, want, Zodra ik mijn ogen sluit, dan sta je voor mijn neus met je kleren uit. En als een engel kom je op me af, ik ben rap van tong, maar ik zet me strak. En net op het moment dat je lippen me raak gaat mijn iPhone wekker om me wakker te maken. Er is niet veel wat ik nog mis, maar alleen is maar alleen. Dus ben ik steeds op zoek naar jou, ik ben op zoek. kan jou niet vinden. Waar is ze na? Nou? Waar moet ik zoeken? Alles wat ik wil, ja dat ben jij. Van ja, ja, ja. uh. alles wat ik wil, dat ben jij. En elke keer denk ik weer het is klaar, het stopt, maar dan slaat ik mijn ogen en dan staat ze toch. Ik sniep steeds vroeger bij mijn vrienden weg Met de smoes ik moet op tijd naar bed. Ik lig niet eens wat ik wil daar zijn Jouw liefde in mijn droom die verblinden mij Ik praat in mijn slaap en ik wandel in de slaap Ik zat met Klaas vaak in de handel over slaap Wel schaap na schaap, jij bij mijn slaapmiddel. Middel drink thee met pop Geen slaappillen sloepen Gaat in de dag en het werd steeds gekker Kassen op het uit bij de zevende wekker Ik word wakker nu ik droom niet langer Schat ik om je vangen in mijn me vangen Alles wat ik Jij. Om het hart te telen Alles wat ik wil Dat ben jij Alles wat ik wil Dat ben jij Zou je alles geven Alles wat ik wil Dat ben jij, jij, jij. Wow. Wow. Volg ons via je smart app En like ons op Facebook Check www.zffzandvoort.nl Voor alle informatie Leed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 gay and mercy mercy me ZFM, radio 106.9 fm Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and something. Oh mercy, mercy mercy. All oh, things and what they used to be so oh, long. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh,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 That What about sense. this overcrowded uh -huh. land? How much more be you Use from men? Can't you stand Van Marvin Gaye We gaan verder met Belinda Kinner En, en maak, eh, maak mijn hart eh, jouw huis We proberen nog met Michael Kimsen te bellen Je zit momenteel in Spanje Dus ja, we gaan het proberen Maar we beloven niks